Dit is Eva de Jong met het NOS-journaal. Staatssecretaris Wiebes past zijn plan aan voor de fiscale bijtelling voor leaseauto's. Hij neemt een belangrijk deel over van het alternatieve plan waarmee de autobranche en milieuorganisaties zijn gekomen. Zo komen er vier tarieven en wordt het plan grotendeels betaald door het rijden in zeer vervuilende auto's iets duurder te maken. De Tweede Kamer kan de plannen volgende week bespreken. De politie is een nieuwe vorm van paspoortfraude op het spoor. Met deze nieuwe vorm kunnen gezochte of criminele Oost-Europeanen in Nederland verschillende identiteiten aanhouden. De politie bevestigt nieuws daarover van RTL. Oost-Europeanen die zich al in Nederland hebben ingeschreven kunnen in eigen land hun naam goedkoop wijzigen... en zich in Nederland vervolgens voor de tweede keer inschrijven met een nieuw paspoort en de bijbehorende nieuwe naam. De politie kwam de fraude op het spoor toen bij controles bekenden van de politie ineens een andere naam bleken te hebben. Het is niet Duidelijk hoe vaak de truc is toegepast. Het toezicht op de meer dan 120 grootste banken van Europa verhuist morgen naar Frankrijk. Maar ook het toezicht op de vier grootste Nederlandse banken, de Bank Nederlandse Gemeente en de Nationale Waterschapsbank, valt dan voortaan onder de Europese Centrale Bank. Omgerekend 85% van de bankensector in de eurozone komt voortaan onder toezicht van de ECB. Het is de eerste stap in de richting van een Europese BankenUnie. Duizenden Nederlanders worden bespioneerd met beveiligingscamera's die ze zelf hebben opgehangen. Via een nieuwe website kan iedereen meekijken met camera's die overal ter wereld staan of hangen. De eigenaars van die camera's hebben het standaard wachtwoord niet veranderd. Zo'n wachtwoord is vaak 12345 of admin of iets dergelijks. De mensen achter de website insecam.com zeggen dat ze geen slechte bedoelingen hebben, maar het probleem van slechte beveiliging willen aankaarten. Het weer bewolkt een periode met regen. De wind neemt af, de temperatuur daalt vannacht tot 9 graden. Morgen overwegend bewolkt met af en toe regen of motregen. Het wordt een graad of 11. Dit was het NOS Journaal. Ja, welkom bij Tweede Uur van CFM Cinema. En uh, we gaan weer verder met uh, mooie filmmuziek. En ja, het Tweede Uur opent hem altijd met een grote kraker. En dat is uit de film Back to the Future. Dewey Lewis en de Nieuws, The Power of Love. Love, Huey Lewis en de Nieuws, uh, soundtrack Back to the Future... film 1985, terug in het verleden met uh, Michael Fox. Ja, vaak genoeg op tv geweest en, en geweldigeert natuurlijk Jerry Huey Lewis. Dan komen we bij een film minder bekend, uh, Nele Die Person, Een film uit 2006, verhaal. De vrouw van Alex wordt vermoord door een seriemoordenaar... waarna hij verward achterblijft. Acht jaar later ontvangt Alex raadselachtige e-mails... in zijn mailbox van een onbekende afzender... Tegelijk blijkt dat de politie het onderzoek naar de dood van zijn vrouw heeft hervat. Wat volgt is een gevaarlijke zoektocht naar de waarheid. Ja, er zit mooie muziek in en ik heb uh, twee nummers uitgekozen. Jeff Buckley, Lilac. Tree. myself on a cool damn night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 like wine this sweet and heady like my love Me I cannot see clearly, isn't that she coming to me near Oh, oh, oh. Nulle die Aperzan, een film, een thriller, een drama. Aanstaande vrijdag 7 november ook op televisie, Canvas, België. Uh, ik draai er nog een nummer uit en dat is gecomponeerd door Mathieu Seddy. En die is eigenlijk meer bekend onder zijn pseudoniem, de letter en een streepje, een M en nog een streepje. M. M. En dat is wel een bijzondere Franse zanger en componist... als je hem ziet. Hij heeft zijn haar ook geknipt in, in een M, zou ik maar zeggen. Als je hem ziet, zie je meteen de M. Bijzondere muziek. Ik laat een klein stukje horen, want het, van het, titelsong, het is een lang nummer... dus ik ga het inkorten. Ik geloof dat het acht of negen minuten is. Daar komt hij. Het is trouwens een prachtige film. Hoog gewaardeerd ook. Ik geloof vier, vijf sterren. ja Terwijl de klanken van uh, ne, Le Die personne langzaam weggeleiden. Gecomponeerd door Mathieu Sedie. Uh, gaan we toch iets wat, uh, uh, ja, wat meer, uh, wat sneller muziek opzetten. En dat wordt uit de film Sense and Sensibility het nummer Willoughby. Mooi nummer gecomponeerd door Patrick Doyle. En uh, ja, ik luister met veel plezier naar Willoughby. Vrolijk, fris en fruitig zou ik zeggen. soundtrack Sense and Sensibility film 1995 geregisseerd door Ang Lee en hoofdrollen Emma Thompson Kate Winslet en Hugh Grant uh, en zelf vond ik dit het, uh, een van de mooiste nummers uit de soundtrack. Maar ik doe er nog één. en het volgende nummer is getiteld Excellent Notion <muchas> Een andere film, Silkwood. Het verhaal van Karen Silkwood. Die werkt in een nucleaire fabriek in Oklahoma. En uh, zij stelt het bedrijf aan de kaak wanneer ze beseft dat er gevaarlijke situaties ontstaan met nucleaire besmetting. Ja, niet geheel onbekend. Maar deze film is uit het begin van de 80e jaren, 1983 om precies te zijn. Uh, de titelmuziek. De muziek is gecomponeerd door uh, uh, George de Larue. En de hoofdrollen Meryl Streep, Kurt Russell en Cher. De titel. Geen uit Silkwood yeah. Truth Theme. <mully> Ik uit de zaantrek Silkwood. Mooie muziek. Ja, banjo, dacht ik. Ja, tijd voor een hele andere componist. Een hele bekende componist. Hans Zimmer. En wat hebben we van Hans Zimmer op de rol staan? De Muppet Treasure Island. Twee korte nummers uh, uit deze zaantrek. Kermit de Kikker en zijn collega's gaan de oorlog aan met gevaarlijke piraten. Zowel de Muppets als de piraten zijn op reis om een schat te vinden op een eiland. Nou, schat eiland, wat wil je nog meer? De titelmuziek van Hans Zimmer... ship crossed the ocean blue a bloodthirsty the captain and a cutthroat crew it's as dark a tale as was ever told of the lust for treasure and the love of gold shiver my timbers shiver my sigh. himself would have to call him scum. Every man on board would have killed his mate for a bag of pennies or a piece of bait. A piece of bait. A, a piece of eight. Five, six, seven, eight. Oula -waka, Oula -waka, something not right. Many wicked icky things gonna happen tonight. Uluwaka, Uluwaka, Salem everywhere. Bring the money in the ground, there's murder in the air. Butter in the air One more time now Shiver my timbers, Shiver my bones yo ho oh, wee There are secrets that stick with old David Jones yo ho oh, wee When I mean Sam and Yanker Way. There's no turning back from any course that's laid. And when freedom and fairness sail at sea, you can vent you your, your boots, to get me victory. Shiver my timbers, shiver my sail. Ja, dat is overweldigende muziek natuurlijk. Hans Zimmer, uh, Schiffer Me Timber. En uh, de titelsong van de, de, de uh, Muppets. Uh, Treasure Island. Uh, grappige muziek, leuke muziek. Altijd Muppets uh, sounds erin natuurlijk. En de volgende soundtrack is een uh, natuurdocumentaire. Planet Ocean. En ja, dat is gewoon een uh, hele mooie serie. En daar is de muziek van gecomponeerd door. Ik moet Even kijken. Amon, Amar. Een uh, Franse componist die heel veel mooie uh, documentaires van muziek heeft voorzien. Luister en geniet van Planet Ocean. uit de documentaire Planet Ocean, een uh, documentaire 2012, Amant et Mar. En uh, ja, in deze uh, documentaire gaat het om uh, ja, vooral de harmonie tussen mensen en de oceaan. Uh, ja, er zijn veel natuurdocumentaires vaak voorzien van prachtige muziek en ook deze. Ik daar er maar één nummer van. Het is, eigenlijk zijn alle nummers heel mooi, rustig, onder wateropnames. Nou, dat, uh, dan weet je het wel. Tijd voor een hele andere film... Tijd voor de film A Very Long Engagement. verhaal. Tijdens de Eerste Wereldoorlog krijgen vijf mannen in de somme... de opdracht zich naar de eerste vuurlinie te begeven. Een Krijgsraad heeft beslist hen te straffen... en in deze verlaten streek achter te laten... zodat ze in de strijd gedood zullen worden. Het is daar dat ze sterven. Alleen een jonge kreupele vrouw die, zich, die verloofd was met een van de verdwenen mannen... krijgt informatie die haar doet vermoeden dat hij het overleefd heeft... Ze besluit zich dan in te zetten voor een lange, moeilijke... vaak frustrerende zoektocht om de waarheid te ontdekken. Een mooie film. Ook deze film is deze week op televisie. Vrijdag 7 november, TV1, België. En de muziek is van uh, Angelo Badlamenti. En ik heb, dat is vaak hele sombere, duistere muziek... maar ik heb deze keer toch wat vrolijke nummers gekozen. Uh, Kissing Through Cloth is het eerste nummer. De hoofdrol wordt gespeeld door Audrey Tattoo. Dat is datzelfde meisje wat in Amélie de hoofdrol speelde. Eigenlijk ook een hele bijzondere ster. Ik draai nog een uit wat, wat meer romantische klanken, toch, uit deze film. Over het algemeen is van Angelo Balami natuurlijk wat zwaar. Maar dit vind ik nog wel wat vrolijker. Komt er nog eentje: Massage Fantasie. Lamenti. Ook bekend natuurlijk van Twin Peaks. Ja, uh, we zitten in de hoek van de Franse film op dit moment. La Goute de la Vie. Het is een uh, film, mooi film 2003 met muziek van Philip Rombi. Conway co. Et sentiment het thema komt terug natuurlijk Naar de, de klanken uit de film Le Goût de la vie. Een film gericht door Philippe Le Gay. Film 2003, muziek Philippe Rombi. En ja, het is een prachtige thema. De film op zich, ja, ben ik niet zo stuk van. Maar de muziek vind ik wel weer geweldig. Ik draai tot slot nog eentje. En dat is het nummer Reprise de la Côte de la vie. is natuurlijk de muziek van Philip Rombie. En uh, ja, waar we nog niets van gedraaid hebben vanavond... maar wat natuurlijk niet kan, dat is Ennio Morricone. En dan gaat het over The Mission. The Mission is een film uit 1986, dacht ik. Kijk even goed op het lijstje. Ja, uh, slavenhandelaar Mendoza besluit zijn leven te verbeteren en sluit zich aan bij de missie van de Spaanse Jezuit Gabriel. Dan wordt de kolonie verkocht aan de Portugezen die de hele bevolking als slaven beschouwen. Mendoza breekt zijn gelofte en probeert het verzet te organiseren om de Indianen te beschermen. Nou, De muziek die hierbij hoort die is heel bekend en die is van Ennio Morricone. Schitterend. Eniel Morricone, dit nummer is ook de heel veel andere uh, artiesten op de plaat gezet. Uh, Sarah Brightman onder andere. Uh, ja, de Constant Cartner, daar de aftitelmuziek is ook schitterend. Gezongen door het Biro, Afrikaanse klanken. Tau. Met zijn echtgenoten die iets gaat onderzoeken op het gebied van uh, medicijnen, die uh, ja, op een bepaalde manier daar verkocht worden. Mooie muziek. En als we het over Afrika hebben, kan je natuurlijk niet om een, een natuurdocumentaire Afrika heen. Af een documentaire uit 2013. Muziek van Sarah Glass. Daar heb ik een nummertje van: De Bangwuli-Swamp. Europe, Monterrey Africa, Sarah Class, prachtige cd. En dan, dan natuurlijk de hoogste tijd om uh, Donna Maison in te zetten. Daar komt ie. heeft geluisterd naar CFM Cinema. Mijn naam is Alco Beuving en we hebben allerlei filmmuziek gedraaid. Zo ook deze keer. Klassiek, western, pop. En we sluiten af met de klanken van Philip Rombi dans la maison. Ik hoop dat u de volgende keer weer bij bent. Iedere maandag om 9 uur tot 11 uur. Zo direct. Slaap wel. En morgen gezond weer op. See you next week.